Joachim Kema met het nos Journal. In de stad Pekanbaru op het Indonesische eiland door een groep mannen met zwaarden. Daarbij kwam een politieman om het leven. Twee andere agenten en een journalist raakten gewond. De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Why are there so many songs about rainbows and what's on the island? But only illusions And rainbows have nothing to hide The dreamers and me Who said that every wish Would be heard and answered When wished on the morning star Somebody thought of that And someone believed it Look what it's done That keeps us stargazing And what do we think we might see? Someday we'll find it The rainbow connection The lovers, the dreamers Something that I'm supposed to be. Someday we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Yeah, leave it. Ah, oh, so leave. Leuk hè? Ja, wat leuk, wat anders. Ja, dat is heel wat anders hè? Vertel eens. Ja, nou, dat is natuurlijk keur met de kikker. Dat, dat is natuurlijk duidelijk. Of toch? Dat had je toch wel aan het Jij gelooft toch niet in sprookjes hè? Hè? Huh? Jij gelooft toch niet in sprookjes? Dat is keur met de kikker. Ja, ja, ja. Een pop. Ja. En, de, ja, en? een knuffel. Ja, nee, helemaal ja, niet. Ron, ben jij zo anticultuur dat je niet eens de Muppet Show kent? Ja, die ken ik wel. Maar oh. ik heb nog nooit een, een pratende pop. En daar ga jij serieus op in. Wie zit erachter? Dat vind ik interessant. jongen, jonge, jonge, hij heeft nog nooit naar de Muppet Show gekregen. Wat een, wat <laughs> wat een, een muppet. Wat, wat een muppet. <laughs> Dolly, ik heb jij wel eens naar de Muppet Show gekeken? Iedere uitzending. Ja, hè? Ja, allemaal. Ja. Ik ja. vond het geweldig. Dolly is een muppet. Ja. Nou, zeg. Nou, nou zeg. de nee, nou, van, naam van de week leken wij wel <laughs> twee Muppets, hoor. Zo aan de zijkant in het theater. Ja, dat is ook weer waar. <laughs> je maakt je, je, maak je er niet populairder op, nee, eh, nee, nee, nee, nee. Dolly. Wie zou ze moeten zijn dan? Oh, ja, ja, nee, nee, nee, ja, Miss Piggy, nee, natuurlijk. Miss Piggy. Nee, nee. ja. Ja, nee, nou, dan ben blij het zelf zegt. <laughs> maar, um, <laughs> Goed, laten we niet te lang kletsen, jongens. Maar in ieder geval, het is vandaag uh, de overlijdensdag helaas van de crea creator, de, cre de ja, de de schepper moet ik zeggen, de creator, de schepper de, van de geestelijk de, vader. Ja, ook dat zo kan je het ook noemen. Van de Muppets, Jim Henson, en dat is een geniaal man eh uh, dat verhaal kent u natuurlijk waarschijnlijk wel. Jim Henson was een, uh, ja, een poppenspeler vooral. En inderdaad echt een poppenspeler. En hij begon uh, heel lang geleden al uh, op de Amerikaanse televisie met Sesame Street. Dat was eigenlijk dus zijn eerste ding. En dat was dus om... Kleine kleutertjes, uh, vast een beetje vertrouwd te maken en een beetje op te voeden, een beetje onderwijs te geven. Maar dan op een verschrikkelijk leuke manier, met poppen natuurlijk. Uh, we kennen het Cookie Monster en we kennen, uh, uh, ja, Elmo kennen we natuurlijk. en uh, chef. Uh, <laughs> Komt hij die weer tussendoor? Ja. Die zat niet in Sesamstraat! Oh nee, natuurlijk niet, sorry. Dus je, dus je kent de Muppet Show wel? Oh, ja, ja, hij zit gewoon, ja, hij, hij zit gewoon mee niet te maken. Maar goed, eventjes uh, om het verhaal af te maken. En uh, vanuit die Sesamstraat kwam eigenlijk het idee... om gewoon uh, daar meer mee te gaan doen met, met die poppen. En zo ontstond uiteindelijk dus de Muppet Show. En ja... Het, het wordt nog steeds gemaakt. Door andere mensen. Want Jim Henson is al een hele tijd dood. Zijn zoon heeft het later overgenomen. Die is ook al dood. Uh, dus er zijn nu nog allerlei mensen. Het is ook in handen gekomen. Van, uh, van, uh, van Disney en zo. En wat je, wat je dus nu ziet. En dat was met dit nummer ook het geval. Krijg je allerlei. Uh, ...remakes van dingen. En ja, sorry, die zijn toch niet zo leuk als het origineel. En uh, ik, ik moest ook heel lang zoeken... ...want ik vond dit liedje ook zo leuk. De Rainbow Connection uit de Muppet Movie. Uh, en dan ga je zoeken en dan krijg je eerst de zoon die het zingt. Nou, die zingt het lang zo mooi niet. En uh, dus dan is het heel lang zoeken naar de originele van uh, Jim Henson Die heb ik toch gevonden, want u hoorde hem net. Dus het was uh, uit de Muppet Movie... Het verhaal dat hij in het moeras zit. En uh, dat, dat beeld dat heb je ook gelijk voor je neus staan. Hè? Dat, dat zie je gelijk. Dan zit hij, in, zit hij in, een, in het moeras. In de swamp. Waar hij dus eigenlijk vandaan schijnt te komen. Met een banjo. En dan zit hij dit liedje te zingen. En dat is zo lief. En zo mooi. Goed. Oké. Okay, de Rainbow Connection. Dus uh, van de Muppet Show. En uh, ik weet niet wat er nu komt. Ik, uh, ik weet het niet. Dus even wachten. Ja, nou we gaan nog niet de cultuur doen Ron. We gaan nee. eerst even naar Dolly luisteren. Aha, ja. ja. Want Dolly was vanochtend even op pad voor CFM. Er ja. was namelijk een, uh, in het pluspunt in uh, Nieuw-Noord een inloopspreekuur. En dat ging over langer zelfstandig wonen Nieuw-Noord. Nou, ik ben daar eens gaan kijken. Daar heb ik een gesprek gehad met mevrouw Tamara Tigelaar. En zij is van de gemeente... Ze heeft twintig jaar voor de gemeente Zandvoort gewoond. Maar nu dus overgehuisd naar Haarlem. En zij heeft mij het een en ander verteld. Het is een, een project dat, dat uh, langer zelfstandig wonen. Dat loopt in vier gemeentes. En de gemeente Zandvoort doet dat aan mee. Want het is de gemeente Zuid-Kennemerland. En dan uh, gaan ze dus met die inloopochtenden per wijk inventariseren. Waar bewoners tegenaan lopen. En wat er allemaal leeft in zo'n wijk. En dat gaat dan vooral over bijvoorbeeld obstakels en, um, en de openbare ruimtes. De overlast van mensen, maar ook overlast van bijvoorbeeld uh, straatvuil. en uh, Nou ja, dat soort dingen. Er zijn ongeveer 25 mensen langs geweest deze ochtend. En dat waren eigenlijk vooral ouderen die iets hebben ingebracht. En dat klinkt misschien heel weinig, 25. Maar men was daar redelijk optimistisch over het feit dat er überhaupt 25 mensen waren gekomen. Want ja, vaak mopperen mensen best wel veel. Maar als het er dan op aankomt ook dan actief daarmee aan de slag te gaan, daar hapert het nog wel eens. Maar dus 25 mensen hebben die moeite wel genomen. Uh, met alle suggesties die door die ouderen zijn ingebracht. Um, gaan ze natuurlijk wel wat doen. Er, er worden nog een aantal bijeenkomsten gepland... waarin gekeken wordt of er dingen bij zijn... Uh, die snel gerealiseerd kunnen worden. En uh, sowieso worden alle suggesties in een gezamenlijk plan behandeld... en uitgewerkt waar mogelijk. Uh, Mevrouw Tichelaar was zo enthousiast dat ik even langs was gekomen. Dat zij ook gaat uh, vragen aan de wethouder. Of die een keer naar de studio wil komen om daarover te vertellen. Als we weer een stapje verder zijn. Nou, dat en dat, dat leek mij goed. een heel oh, goed idee. Ja, absoluut. Ik toch nog even een vraagje, Dolly. Uh, voor, voor ouderen heb je een soort van afleeftijd. Wanneer ben je dan de ouderen? Wanneer, wanneer kom je nou een beetje in aanmerking? Wanneer nou, zodra je, praat, je er gaat hè? uitzien zoals jij ongeveer. <laughs> Ja, die had ik kunnen verwachten. Dank je. Ik heb verder geen vragen meer. Nee, oké. Okay. Was dat het, het? Dat was het. Okay. Ja, ik vond meer dan genoeg. van Robert Palmer. Uh, Ron, je mag. Ja, want we hebben nu al uh, wat te goed aan cultuur. Bijvoorbeeld, we gaan naar taverne De Waag in de Damstraat 29 in Haarlem. Gigs. Gigs bestaat uit vier multi-instrumentalisten... Die, die ook op het gebied van meerstemmige zang hun mannetjes staan. De leden van de band hebben ieder voor zich jarenlange muzikale ervaring opgedaan... in diverse muziekstijlen. Deze verschillende en muzikale achtergronden leveren binnen Gigs een verrassende combinatie op, van onder andere pop, rock and roll, westcoast, folk, country en bluesgrass, 60s en 70s. De gebruikte akoestische instrumenten verlenen aan het repertoire van de band een eigen karakteristiek en markant geluid. Kortom, pure muziek, ongekunsteld, smaakvol en enthousiast vertolkt door een stelletje rasmuzikanten. Zondag 20 mei. Dan nog eventjes naar het vierkwartier aan de A. Hofmanweg in Haarlem. Nadat Kim Sarah afgelopen september haar debuut maakte met een de LP Boots and Hearts en daarbij ook de eerste single met clip uitbracht van het nummer Whiskey and Wine brengt de Nijmeegse zangeres vandaag een tweede single uit, genaamd Watch It Burn. Een prachtige danseres vertolkt samen met Kim het verhaal van Watch It Burn in een prachtige monumentale theaterzaal. Tim zegt zelf het volgende over het nummer. Hoe erg het soms uh, ook tegen zit in het leven... er komt altijd weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Hoe cliché het ook mag klinken. Nou, dat zijn we hier vandaag wel uh, achtergekomen. Dus ook zondag 20 mei. Dan nog eventjes naar uh, de Stad Schouwburg in Velsen. Het theatercollege van George van Hout En dat heet Complot. Klinkers uit de straten op naar de Zuidas, riep uh, in BBDD uh, riep theatermaker uh, George van Hout op tot een opstand tegen de banken. Het bracht zelfs hem tot de Tweede Kamer. En uh, zijn, uh, even kijken, theatercollege is dinsdag 22 mei om kwart over acht uh, in de stad Schouwburg in Velsen. Nog eentje dan, Kennemer Theater Bevenwijk, donderdag 17 mei om half negen... Marjolein van Koten in de uh, productie Ik zie de bui al hangen. Nou, een beetje uh, duidelijk, want buiten is het ook niet al te mooi weer. Een uh, psychiatrisch cabaret, ook, maar ook voor normale mensen. Afgelopen seizoen speelde Marjolein van Koten en Bram Bakker met succes de voorstelling Geen Paniek. In Ik zie de bui al hangen gaat Marjolein verder op haar weg van psychiatrisch cabaret. Gezellige onderwerpen zoals depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en angst worden gevat in geestige en scherpe conferences. Mooie kleine liedjes en Hollandse nuchterheid. En daar even op aanhaken. Dat is in de kleine zaal van het Kennen met Theater. Ja, en in de grote zaal zou... Uh, Wat heet die man ook weer? Nou, ben ik zijn naam kwijt. Oh, oh ja, Rijman optreden. Jurgen Rijman. Uh, mocht u er kaarten voor hebben? Ja, maar dan, het gaat niet door. Nee, En uh, de reden daarvan is dat... Er te weinig kaarten verkocht zijn. Er waren maar iets van 100 kaarten verkocht en dat is te weinig. Dus die voorstelling gaat niet door. Weet u dat ook weer. Jammer. Nou, intussen draait het allemaal met kunst en vliegwerk. En uh, we gaan verder met uh, Erik Klepten. I'm at Tulsa time. En het blijft lekker. En dat heet Tulsa Time. Nou, zoals net, nou de het meest, meest chaotische programma van ZFM Zandvoort. Te weten, ZFM Lunch. Maar ja, nogmaals, als er iemand in Zandvoort bij het graven een kabel ergens uittrekt. en er, uh, er geen stroom meer is. en dan is ons hele systeem gelijk uh, van het ei. Dus uh, vandaar dat het eerste uur een beetje moeilijk liep. Maar goed, we zijn er weer. We, met veel kunst en vliegwerk. komen we altijd weer waar we wezen willen. Ron? Ja, cultuur. Cultuur, het mosterdzaadje. Want daar zijn we nog niet geweest. In de, ma in de maanden mei en juni worden in het mostertzaadje schilderijen getoond... van de in 2016 overleden kunstschilder Piet Rijlaarsdam. Zijn familie wil met deze voorstelling de schilder postuum de kans geven... met zijn werken en gedichten naar buiten te treden. Zijn zoektocht naar lijnen, vormen en kleuren hield hem dag en nacht bezig. De oriëntaalse cultuur werd zijn inspiratiebron voor het maken van schilderijen, minimalistische tekeningen, aquarellen en gedichten. Daaronder veel liefde voor Marokko, marques bij zonsondergang, poëtische aquarellen en naast warme kleuren ook werken in enkel wit tinten. Het mosterzaadje uh, in de maanden mei en juni, uh, de kunstenaar Piet Rijlaarsdam dus. Dan nog even langs de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Donderdag 17 mei. Het Instant Compose Spoel Orchestra... treedt op 17 mei op in de pletterij. Dit is een unieke mogelijkheid om dit legendarische orkest... in Haarlem te zien en te horen. Uh, het orkest treedt niet meer zo vaak op in Nederland. Het orkest heeft zijn werkzaamheden grotendeels verlegd naar het buitenland. ICP werd in 1967 al opgericht door onder andere Hank Benning en de, de in maart uh, 2017 overleden Misha Mengelberg. De instant Composerspool speelde een belangrijke rol... in de ontwikkeling van de Europese geïmproviseerde muziek... en blijft met uh, een nieuwe generatie muzici en Guus Janssen als pianist... een belangrijke kracht op het gebied van modern gecomponeerde muziek en jazz... De nu 51-jarige ICP weer in Nederland is, mag u de kans niet missen hun concert mee te maken. Nog even naar het Haarlemmer Houttheater, aan de Or van Olden Barneveldlaan 17 in Haarlem, uh, dint uh, de 17e om kwart over acht in de grote zaal Annie MG uh, op Zoesdijk, een tragicomedie over het huwelijk van koningin Juliana. Na de greven Hofmans affaire in 1958 besluiten de vriendin van Juliana om de koningin op te vrolijken door hun vroegere toneelclub weer nieuw leven in te blazen. Annie M.G. Schmid krijgt de opdracht om een toneelstuk te schrijven. Het brute blijspel vrouwen om dokter Benimga gaat over een man die nooit thuis is, maar ook nog een minnares heeft. Hé, hey, waar ken ik dat van? Uh, dus ook jij ook op een Nee, nee, nee dat, dat was eventjes uh, voor uh, Jultje natuurlijk. Hè? Oh. Want uh, haar man, die schijnt af en toe ook nog wel eens... Uh, uh, dat is algemeen bekend, hè? Uh, eigenlijk Hij heeft zelfs wel. twee buiterechtelijke kinderen. Ja, dus wel. dat mag eigenlijk best vermeld worden. Ah, maar ja. nou, misschien krijgt u daar ook nog wat uh, van mee. We gaan nog eventjes naar de grote kerk in Beverwijk. Naar een boekpresentatie, Hoe werkt motivatie? Dat is best interessant natuurlijk. Want motivatie speelt bij iedereen die wat onderneemt. De afgelopen tien jaar heeft Adrie Winkelaar zich verdiept... in de processen die zich afspelen in het brein... als mensen gemotiveerd zijn om iets te presteren of om iets te bereiken. Als je weet hoe motivatie werkt... kun je jezelf, maar ook anderen, een prestatie laten leveren. Hiervoor wordt nagegaan hoe iemands overtuiging in elkaar zit... en welke gevoelens en besluiten hebben bijgedragen... om te doen wat men doet of wil doen. Het boek onthult de verschillende processen die zich hierbij afspelen en gaat in op een meetmethode om deze processen vast te leggen. Ook wordt een aantal trainingen en therapieën beschreven om anderen, maar ook jezelf tot betere prestaties te laten komen. Dat is al vanavond in de Grote Kerk om, uh, in Beverwijk om 8 uur. Nog eentje. Ah oh ja, dan gaan we dan nog, uh, nog eentje. Nou, nog ja, eentje. eentje. Nog eentje hoor. Het thalia Theater aan de Breestraat 52 in de Muiden. Uh, want daar speelt Led Zeppelin. Nou ja, niet echt Led Zeppelin zelf natuurlijk. niet. Dit jaar zou de rockband Led Zeppelin 50 jaar bestaan. Ter nagedacht is aan deze legendarische band... gaat Thalia dit jubileum voor hun fans groots vieren. Op zaterdag 19 mei komt de Britse tributeband Led Zepp naar Emuiden... om net als in 2015 een groot Zeppelinfeest van te maken. En dat was hem. Heerlijk? Ben je ja. Al klaar? Ja, ik ben ja. klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. Je bent er helemaal klaar mee. Ik wil straks alleen nog even het uh, weerbericht. Ach ja. Ja. Kijk hem naar buiten. <laughs> Zo makkelijk kan het zijn, hè? Ja, dus Dat zien we wel ook. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zou het bijna niet verwachten, maar uh, uh, dit waren de monkeys. Ja, je kunt je dat niet voorstellen. De monkeys, uh, dat, uh, ja, oké. Okay, klinkt eigenlijk best wel lekker. Uh, de mongen is natuurlijk zo'n bandje typisch Amerikaanse. Gaan ze, de, de Beatles waren op dat moment gestopt met live optreden. En uh, de Amerikanen vonden dat ze een tegenhanger voor de Beatles moesten creëren... door het bij elkaar halen van een paar leuke jongetjes. Die niks konden verder dan een beetje, nou ja, lalala. En uh, dat moest dan uh, de, de, de Amerikaanse tegenhanger worden. Nou, heel erg jammer, maar uh, dat lukte dus niet. Want de gasten konden... Er waren maar een paar van die figuren die een beetje muziek konden schrijven. Componeren was al helemaal een probleem. Want de eerste hits waren natuurlijk van Neil Diamond. Eh, zoals I'm a Believer en zo. Maar goed, You Bring the Summer. En eh, dat eh, was... Eh, dat waren dus de Monkeys. Ja, dan ook nog. Nou, eh, even kijken. Dit zou een liedje van de Sidekick moeten zijn. Maar eh, ja, ook dat heb ik even niet. Dus eh, we doen hem gewoon zo. I went to sleep smiling When they left, I opened my eyes I must have been dreaming You took me by surprise. A man can change his ways. Can a woman change her mind? I still love you Sometimes Sometimes I wonder how But I'm wishing you Only the best Yes Hier had ik dus nog echt nooit van gehoord. En die Ron die geeft mij af en toe nog wel eens heerlijke verrassingen. <laughs> soms valt het mee en soms valt het tegen. Nou, ik vind het wel meevallen eigenlijk. Jawel, maar vleden week, geloof ik. Of eervleden week. Heb ik jou iets voorgeschoten was je niet blij mee? Was dat dan? Ja, dat was, uh, het was... Het was ook niet goed. Het was ook niet goed. Nee? Nee. Oh. Nou, blijft dit, ja, dit wel. Ja, dit wel. Dit is verschrikkelijk goed. Ja, Dave, uh, nee, hoe heet hij? David, ik uh, nou, ben het even kwijt. Uh, ja. Maar ik ben wel meer kwijt vandaag. <laughs> <laughs> Walter Wolfman uh, Washington. Washington, Washington ja. Zo heet hij, ja. Walter Wolfman Washington. Een geweldige stem en een geweldig nummer. En dat heet Even Now. Gevonden, Ron. Waar heb je dat vandaan? Heb nou, je dat thuis in de kast staan? Ja, nou, ik, ik heb dat niet. Ik, ik heb helemaal niets meer in de kast staan. Ik heb alles oh. in de cloud staan. Oh. En uh, ik, dan gewoon, ik ben gewoon lekker naar op zoek. Uh, en dat nou, is heerde, Ron, het... Ron heeft nog wat kasten te kopen. zijn toch leeg. Ja, ja die zijn helemaal <laughs> leeg, joh. En, en uh, eigenlijk door jou is dat gekomen. Want jij uh, heeft mij een beetje geïnspireerd. Ik oh, ja, zal wel weer schuldig zijn. Uh, nee, nee, dit is niet geen schuldig. Jij, oh. jij hebt me een keer uh, verteld over jouw uh, liefde voor Spotify. En dat je allemaal dingen krijgt toegestuurd of voorgeschoten van dit is interessant. Kijk ja. daar is naar, luister daar is naar. Dat ben ik ook gaan doen. En zodoende ben ik hierop gekomen. Kijk, dat zijn de verhalen. Ja. Dan inspireer ik tenminste toch nog eens iemand. Ja, absoluut. Het nieuws moet u helaas vergeten vandaag. Dat hopen we morgen weer te hebben. Maar dat gaat vandaag niet. Omdat wij geen goed internet hebben. De wifi doet het niet. En dat soort flauwekul meer. En, uh, nou ja, dat, uh, Ron had dat allemaal keurig netjes thuis voorbereid. Maar hij kan er dus niet bij. Nou, nee, jammer dan. Heel helaas. het weerbericht. Dat huh? Huh? Het weerbericht nou, wel. Het weerbericht. Nou, vertel het weerbericht. Ik ja. heb geen jingle, want die zit nee. niet in deze computer. Dus uh, vertel me dan even wat het weerbericht wordt. Ja, dan het weerbericht van Rico Schreuder. Ja. De zon schijnt op deze woensdag geregeld. Maar er zijn ook wolkenvelden en er is bovendien kans op een bui. De temperatuur is weer lager en stijgt naar een 17, 18 graden. En er waart in de kracht toenemende noordenwind. Vanmiddag waait in de polder vrij krachtig en aan zee krachtig windkracht 5 tot 6. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 8. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur is nog lager en stijgt naar maximaal een graad of 14. Ook vrijdag is het een graad of 14, maar in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Na een overwegend bewolkte vrijdag schijnt in het weekend ook weer geregeld de zon. Wel moet rekening worden gehouden met enkele buien. De temperatuur gaat zoals gezegd weer omhoog en ligt met pinkse dagen zo rond de 20 graden. En dat is aangenaam. En dat is ook lekker natuurlijk met het komend weekend. Met het verstappen weekend op het circuit. Ja, ja, want daar gaan we wat gebeuren. Nou, ja. jij bent er ook maandag, geloof ik. Ik ben er maandag. Ja. Live. Ik ben er maandag. Vanuit de auto? Ja, ik ga met Max mee rijden. Hé, hey, wat leuk. Ik zal hem even leren hoe die rijden moet. Dat zit echt op te wachten. Ja, vind ik wel. Dat is hard nodig. <laughs> Gisteren was ik nergens. En vandaag weer hier. Weer in het midden van al de dingen. Nu tel ik weer voor vier. vrouw niet kan doen, wat vrouw die kan doen, wat vrouw die kan doen, wat vrouw die kan doen, dat is gewoon ongelooflijk. Ja, en dat was de dijk, en dat was ook, ja, ja, lekker hè. Je gaat erheen hè? He, zaterdag. Uh, zaterdag. En uh, ze, ze, ze zijn er twee dagen, maar allebei uitverkocht. Het is niet te geloven Altijd, ja. altijd uitverkocht. Kijk, die hè? Leuk. Ja, ik Maar komt het droog blijft? Kom op, zeg. <lacht> ja, als je daar zit in de stromende regen. Ja, je niet de regen. regen is wat minder. Kijk, als er een mieseregentje. Nice nou, dan, valt het, dan is het ook wel gezellig daar hoor, ja, moet ik zeggen. Ja, echt waar. Is dat zo? Ja, dat oh. daar heb ik verleden. Ja, volledig het is, het is, het is hartstikke maken. mooi. Het is een unieke locatie Wat een het is mooie het is, locatie. Het is de prachtigste locatie in de omgeving. Ja, en ik, ik dat de en Weet je wat ook zo mooi ja. daar is? De, de akoestiek. Is goed. Als je daar, ja, die is fantastisch. Die is niet gewoon goed, die is gewoon te gek. Ik wilde net zeggen, die is fantastisch. Ja, die is, uh, die is gewoon te gek, de ja. akoestiek daar. Dat is zo ontzettend mooi. Dus, maar goed, uh, Voor de twintigste keer, geloof ik, hè, de Ja, vandaag. geloof het wel. Ze zijn elk jaar, elk jaar zitten ze in het, uh, in het uh, programma. En, uh, nou, daar is natuurlijk op zich ook helemaal niks mis mee. Nee. Um, ja, nou, zo hadden we natuurlijk, had ik een prachtige 3 in 1 gemaakt vandaag. Echt een hele mooie. Maar ja, in de computer waar ik nu zit, daar zit dat jingeltje niet in. Dus ik ga wel die 3 in 1 draaien, maar dan zonder het jingeltje. Dus dan weet u dat vast. Er komen drie platen achter elkaar van een fantastisch Nederlands exportproduct. En daar zal ik met name mijn lieve vrouw heel veel plezier mee doen. Nou, luistert u goed. 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1, 3 in 1. 3 in 1, 3 in 1. Ja, met deze prachtige 3-in-1 is het gelijk afgelopen, dames en heren. Ik vond toch nog ergens op een ander plekje weer dat jingeltje. Je moet dus, uh, Af en toe dan moet je zo creatief zijn. Nou, gelukt hoor. Ja, aardig hè. Twee uur ging wel goed. Eerst uur weer nog Aardig. Ik hoop dat morgen alles weer een beetje normaal draait. Dat zou wel heel fijn zijn. Nou, zeg dat wel. Goed, in ieder geval, het zit er voor vandaag op. En, uh, Morgen zijn we er weer. En dan hopelijk met Vivi. Bedankt voor uw geduld. Bedankt voor uw geduld. Ja, ons <laughs> bij bij Normaal ja. gesproken, gesproken voor de Ik moet nog, nog wel even vertellen dat die 3-in-1 natuurlijk was van uh, Within Temptation. En dat u achtereen volg was. Luister dan naar Stand my ground. The whole world is watching. En uh, memories. Prachtig. Nee, somewhere. Somewhere. Sorry. Ook oh, mooi. Dat wil wel goed vertellen. Ja. We gaan later rond en uh, ik zou zeggen, dames en heren, tot morgen. En, en voor mij dan. volgende week. Ja, ja, voor jou volgende ja. week. Oké. Okay. Dag! Dag!